6 uur. Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De helft van de jonge artsen heeft ooit overwogen om te stoppen met hun werk... omdat de werkdruk en de stressen bijna te veel wordt. Ze willen dat de cultuur in ziekenhuizen verandert. Dat meldt NRC op basis van een onderzoek van artsenorganisatie De Jonge Dokter. De artsen werken gemiddeld 9 uur per week over. De meesten worden daar niet voor gecompenseerd. Ook moeten ze vaak snel handelen en veel werk doen onder tijdsdruk... De ondervraagde jonge artsen bleven uiteindelijk toch aan het werk... omdat ze trots zijn op hun vak en ze erdoor geïnspireerd raken. De video-app TikTok is over 45 dagen verboden in de Verenigde Staten. President Trump heeft een decreet ondertekend waarmee dat geregeld wordt. Hij is bang dat de app informatie van Amerikaanse gebruikers deelt met China. Het Chinese moederbedrijf van TikTok ontkent dat dat gebeurt... Trump kondigde vorige week al aan dat hij TikTok wilde gaan verbieden... ook omdat de app gebruikt kan worden voor desinformatiecampagnes. Er is nog een kans dat een Amerikaans bedrijf de app koopt. Microsoft heeft interesse. Dat moet dan wel voor 15 september gebeuren. De Libanese autoriteiten hebben 16 mensen gearresteerd... in het onderzoek naar de explosie in de haven. In totaal zijn 18 mensen ondervraagd over de ontplofte loods... waarin een grote hoeveelheid ammoniumnitraat lag opgeslagen... Morgen wordt ook de topman van de haven ondervraagd. In de stad was het gisteravond korte tijd onrustig. In de buurt van het parlementsgebouw in het centrum van Beirut... gooiden demonstranten met stenen en staken voorwerpen in brand. De betogers zijn boos over de ramp... die ze zien als gevolg van falend beleid van de regering. Tennissers Andy Murray en Kim Kleisters... hebben een wildcard gekregen voor de US Open. Het eerste grote tennistoernooi sinds de coronacrisis. Diverse prominente spelers hebben zich afgemeld voor de Grand Slam in New York eind deze maand. Het weer het is helder bij een graad of 16. Morgen volop zon met temperaturen tussen de 31 en 35 graden. Ook in het weekend is het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, Dit Het is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Hallo, mijn naam is Pim Lollinga.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 In the rising of the sun Love is in the air When the day is in the air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 We'll 6.9 Dit is ZFM. ZANG Nothing left Oh gone and run away Maybe you'll tarry www.zfmzandvoort.nl My dad, and my dad is delivered Ride, ride, ride 66, so glad It's absurd I'm gonna put her on the backseat And drive her To Tennessee You know, you know. Whoa! <laughs>